Het is in een groot deel van het land voorbij met de ijspret. Aan het einde van de middag werd in onder meer Utrecht en Amsterdam afgeraden om nog het ijs op te gaan. In Utrecht waarschuwde de politie schaatsers met megafoons. Voetbalbonden en competities mogen voortaan een videoscheidsrechter gebruiken. De internationale spelregelcommissie heeft de weg daarvoor vrijgemaakt. Tot nu toe moest om toestemming worden gevraagd voor het inzetten van een videoscheids.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 Dan het weer nog. Vanavond en vannacht kan er lichte regen of ijsregen vallen. In het noorden mogelijk wat sneeuw. De temperatuur ligt dan tussen de 0 en min 5 graden. Het kan dus glad worden. Morgen gaat het opnieuw dooien. Overdag droog, af en toe zon en 3 tot 9 graden. Dit was... ZFM, de verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Terwijl Patrick aan het rennen was voor de koffie en zijn best aan het doen was om zich weer te bedrijven. Zaterdagavond tussen 7 en 9, de grootste hits van Europa met. Mike Burné. Ja, en Patrick. Dat ging niet goed. Okay. Ja, dit was dan weer geen strakke opening. Nee. Ah, het is zes over acht, jongens. We zijn ja. in twee uur aanbeland. We hebben een, een denk ik, een heerlijk... Ge, ge, ge, gesmeerd eerste uur gehad. Ja, het het heerlijk hè? Hij liep gewoon zo strak. Lekker. Het was gewoon bijna... Ah. Precies. Uh, wat gaan we allemaal doen? We gaan natuurlijk in de twee uur gaan we de rest van de Your breakdown gaan we doornemen. We gaan sowieso nog wat nieuws erbij pakken. Maar we hebben ook uh, Ja, uh, toch uh, nieuws. Uh, dat moeten we nog even vertellen. Huh? Ja. Volgende week, dan zijn wij er niet. Nee, nee. Want dan word ik oud. En hoe oud? Heel oud. Ja, zo ziet hij er ook heel, uit. Hoor. Heel. Heel, heel, heel, heel, heel oud? Ja, nou ja, ik word heel oud. Ik ja. word 28 volgende week. Dus ja, dan, dan ben ik er niet. Dus ja, ja. Dan ben ik er even niet. Maar, niet. Uh, Eén één, één zaterdagavond kunnen we je missen. Eens nou, zaterdag. eigenlijk niet. Nou, ja, gewoon genoeg alcohol drinken. Dan kom je er vanzelf wel overheen. Dat is waar. Dat doe ja. ik ook met de Ajax. Dus ja, komt maar goed, ja. Kom maar goed. <laughs> Alles komt goed. <laughs> hey, we gaan om uh, half negen gaan we de, lijst door, uh, de, lijst, de lijst doornemen. Dus Tussen tussentijd dus hebben we nog wat, uh, wat shownieuws voor jullie klaarstaan. We hebben straks een stukje van Jay-Z. Ben benieuwd, want Jay-Z heeft dan natuurlijk al een, een aardig uh, uh, ja, verhaal op zijn konto staan. Maar wat hebben wij over Jay-Z gevonden? Dat hoor je zo. Nu eerst For You, 50 Shades, Freed, Rita Ora, Liam Payne. Lips are made of Selena Gomez, Marshmallow, Wolves. Oh. Hm. Ja, we hadden het al eerder gezegd, uh, we hebben wat over Jay-Z gevonden. Jay-Z is uh, een, een zeer uh, multi-talented uh, man... Heeft natuurlijk, uh, meerdere dingen, is niet alleen een rapper, is niet alleen producer, uh, heeft volgens mij ook nog geacteerd, voor zover ik weet. Uh, ja, dus de man, de man is veelzijdig, dat, dat weten we. Maar uh, hij is dus ook vanaf dit jaar, is hij dus de rijkste hiphopper in de lijst die Forbes heeft gepubliceerd. En voor wie Forbes niet kent, Forbes is een vrij duur magazine waar echte mensen in staan die gewoon geld hebben. Gewoon geld. Net zoals wij de quote 500 hebben. Dit is Forbes, maar dan de Amerikaanse versie. Ja. Dus uh, volgens Forbes heeft Jay-Z het uh, afgelopen jaar 900 miljoen dollar weten te verdienen. Afgelopen jaar kwam hij niet verder dan uh, 810 miljoen dollar. En daarmee bezette hij toen de tweede plaats achter Sean Diddy. Ook wel bekend als P. Diddy, Puff Daddy. Of in ieder geval hij, het Sean, ze het echt. Uh, Jay-Z uh, haalt de extra inkomsten uit zijn platenlabel Rock Nation, Tidal en Dranken... Uh, Duse en Armand de Brickknack of de Bricknach. Ja, ja. Geen idee. Puff Diddy is uh, dit jaar ook uh, weer meer te gaan verdienen dan, uh, dan, uh, ja, dan normaal gesproken. Maar die toename bleef met een uh, totaal van 825 miljoen dollar achter. Bij de groei van Jay-Z. Achter Jay-Z en Sean Combs staat Dr. Dre op een derde plaats met 770 miljoen dollar. Eminem en Drake completeren de top 5 op ruime afstand met uh, elk slechts 100 miljoen dollar. Maar dat is wat ze dus nu gewoon op jaarbasis verdienen hè? Tja. Dan moet ik vier, vijf jaar, misschien zes jaar voor werken. Oh nee, misschien wel meer. <laughs> nou, dan wil ik graag werken waar jij werkt. Als ik in vijf jaar tijd 100 miljoen kan verdienen, dan... Uh, nee, dat uh, gaat het niet gebeuren. Helaas niet gebeuren. Moet ik mijn koentje verkoppen? Oh. Echt waar, <laughs> shit. Maar wat, wat, kijk, denk, we, gaan, we staan even stil bij de bedragen. Hè? We ja. hebben het over 900 miljoen. We hebben het over 825 miljoen. Over 810 miljoen. Ja. Uh, MM en, en, en, en Drake, die staan dan op een enkele 100 miljoen pp. Niks. Ja, wat, wat, wat. wat zijn dit voor bedragen, Maat? Serieus? Ja, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ja, nou kijk. Even, wij, wij werken ja. kei keihard. Ja, hun werken ah, ja, weer anders hard. Wij, wij, wij, wij, ja. wij doen productief, vind ik. Meer dan hun. Hun vermaken mensen. Ja. ja. En wij. Ja, wij zijn ook voor, voor het dagelijks leven doorgaat eigenlijk. Ja. Wij en, zijn, da uh, en daar krijgen we eigenlijk eens ja, een, een scheidbeetje beetje geld voor. Nou, ze hebben het wel eens een keertje gezegd toch. Dat, uh, dat ze op een gegeven moment uh, hadden ze aangegeven dat, uh, dat het eigenlijk belachelijk is dat bijvoorbeeld muzikanten, topsporters uh, meer verdienen dan een, een, een, bijvoorbeeld een, een brandweerman, een politieman, een. een ja. uh, mensen die je levens redden zeg maar, ja, die, uh, mensen die echt, helpen. Echt actief bezig zijn in het. Uh, ja, het, het leven. bijdragen ja. aan de samenleving. En hun dragen natuurlijk ook bij aan de samenleving. Anders hadden we dit Tuurlijk. programma niet. Maar het is even, even, even, even iets om over na te denken. Ik ken denk. toch wel iets minder dat de andere hardwerkende Nederlander iets meer kan krijgen. Nou, ik zou hier graag 10% van willen hebben hoor. Van die 900 miljoen. 5% is ook hoor. Nou, 10, 10 ik vind tien in morgen getal. Maar, maar. Lekker rond. Ja, 10% had ik het maar. Ja, maar. heart, ja. Where I'll try, in the end, it's him and I He's got his head, I'm on my mind We got that love, the crazy kind I am his, and he is mine In the end, it's him and I I'm 65, speeding I up the PCH, a hell of a ride They don't wanna see us make it, they just wanna divide 2017, Bonnie and Clyde Wouldn't see the point of living on if one of us died, yeah, uh Got that kind of style, everybody try to rip off YSL dress under when she take the mink off Silk on her body, pull it down and watch it slip off Ever catch me cheating, she would try to cut my <laughs> Crazy, but I love her, I could never run from her Hit it, no rubber, never would, no one touch her Swear we drop each other mad, she be so stubborn But what the fuck is love with no pain, no suffer? Incense, this shit, it gets dense She knows when I'm out, I feel like she could just sense If I had a million dollars, it was down to ten cents She'd be down for whatever, never got I come no. Hope to die, to no. my lover, I'd never lie It'll so be true, I swear I'll try, in the end Time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini Remember this for when I die Everybody dress in all black suits In a tie, my funeral be lit if I Ever go down or get caught Or they identify My bitch was the most solid Nothing to solidify She would never teach you Never see her with a different guy Ever tell you different Then it's a lie See that's my down bitch See that's my soldier She keep that dang dang If anyone goes there the calm and collected She keeps her composure And she gon' ride for me Until this thing over We do drugs together Fuck up clubs together And we both go. Crazy. If we was to sever, you know We keep robbing, it's just me and my bitch Fuck the world, we just gon' keep getting rich, you know Cross my heart, uh. hope to die To my lover, I'd never lie It's every true, I swear I'll try In the end, it's him and I He's got it Mobbing, get money, get high with you hey, Yeah. Cross my heart, hope to die This is how I die. You can confide in me There's none to hide and I swear Stay solid, never lie to you Swear most likely I'ma die with you Cross my yeah. heart, hope to die To my lover, I'd never lie Said be true, I swear I'll try You not wanna tell or miss the end And I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I get scared when we're not Cause I'm scared you're with somebody else So I guess that it's gone And I just keep lying to myself oh, I can't believe it oh, I miss you, yeah I miss you I'm scared you with somebody else So I guess that it's gone And I just keep Ik ben dit. Ja, ja, we missen, Ieder, iedereen wordt wel eens gemist. Ja. Hé? Zo is het wel. Wij ja. missen Quinten. Ja, wij missen inderdaad Quinten een beetje vandaag. Ja. Quinten, ja. we zullen het maar bekennen, hè. we kunnen even niet zonder haar vandaag. Nee. Maar als je er bent, kunnen we ook niet met je. Ja, dat is zeker waar. Ja. <laughs> dat is zeker waar. Hé, hey, um, even in de zin van, van Europees, want we hebben straks om half negen gaan We natuurlijk met DJ van We er weer uh, vol in met gestrekt been. kunnen zeg, we wel zeggen. weten. We ja. hebben nog wel even wat om over te babbelen, denk ik, toch? Ja, toch wel? Ja, wel, wel. Ja, je, sta, je staat nu ergens met jouw muis op, waarvan ik denk, ja... ja. Nee, dan ja. kunnen we wel eens over babbelen. Ik ben wel benieuwd. Ja, oké. Okay. We, ja, het, het, we hebben het al zeer naar voren gehaald. Ja. Dus, uh, Waarom niet? Ja. Ja, even een hele goede. Oh, oh, oh. Ja. Zo. Okay. Ja, onze eigen, onze eigen Waylon, die gaat uh, meedoen aan het uh, Festival Hij heeft natuurlijk al een keertje meegedaan onder uh, ja, de naam de Common Lins. Toen heeft hij natuurlijk ja. met Ilse Lange een, een hele mooie nummer 2 bereikt. Oh, is het. En die twee die praten ook niet meer met elkaar. Dus we nee, in uh, de vervolg daarvan. Dus uh, <laughs> ja. Daarom gaat hij in zijn eentje maar nog een keer proberen. Nou, ik ben benieuwd. Uh, ik heb uh, begrepen: ik ook hoorde, vanochtend uh, hoorde ik al, uh, in ieder geval las ik al toen ik onderweg was naar uh, Utrecht uh, voor de Star Wars uh, Convention: las ik al dat, er, uh, dat hij uh, wel tevreden is, maar dat ook wel een beetje. Het is een anti-zonfestival uh, uh, uh, noemen. Antison, oké, okay, dus ja, we weer een is, statement heb je erop zitten. Nee, dat is niet echt, maar het is niet een typisch songfestivalnummer. Oké. Okay, zo omdat hij even, dat hij in ieder geval niet onthaalt, uh, laat ik het zo zeggen. Om uh, die taboe te doorbreken, dat het echt een song is. Ja, ja, ja, echt taboe doorbreken, je hebt op een gegeven moment ook Lord, die heb je ook gehad, die heeft in 2006, 2007 volgens mij, hebben ze gewonnen met, uh, met dat rocknummer. Ja, uh, Hard, Hard Rock Halleluja. Hard Rock Halleluja, inderdaad. Uh, en die hebben op een gegeven moment ook nummers gemaakt. als devil is a loser, he's my bitch, nou, dat soort nummers. Weet je, dat is allemaal ja. wat rouwer. dat is niet echt top 40 materiaal. maar In ieder geval, dat was ook geen Festival materiaal. Maar heeft wel gewonnen. En, ja. Ja, uh, Misschien ik, gaat dit ook... Uh, ik denk dat wij wel toe zijn aan wat controversieels. Ja, zo is het. En Welen is uh, geen uh, slechte zanger. Nee, zeker niet. Ja, Welen is, is zeker, zeker geen slechte zanger. Dus ik ben benieuwd uh, hoe Welen uh, ons uh, gaat, uh, gaat verrassen. Ja. Ben ik ben echt heel erg benieuwd naar... Uh... Ik ben ook nu best wel benieuwd naar zijn nummer dan. Ja, ik heb begrepen dat hij uh, vijf nummers heeft uh, gehad uh, die hij die, die heeft gezongen. Ja. En uh, het was uh, kiezen, kiezen, kiezen. Hij wist het niet, hij wist het niet, hij wist het niet. Dus ja, ja, ja, ja. En, uh, en zo uh, is hij uiteindelijk uh, toch op een plaat gekomen die, die, uh, ja, nou, die, die voor hem goed bevallen is. Misschien ja. dat we hem even kunnen laten horen. Een heel klein stukje. Ik uh, zal even... Jij ja, kan, ja kan hem uh, aanzetten daar, als het goed ja? is. Dan, Dan moet ik, uh, zetten we even ja. de filler even wegkijken wat hij doet. Ik even uh, horen. Kijken wat hij doet. 1, 2, 3. Ah. Even kijken. Laat oh. nou maar. Ah, nou, jammer. Hij doet het niet. Jammer, jammer. Ik denk, nou, we krijgen nog wel wat. Uh, we, we kunnen hem nog wel even horen. Ha. Ja, mocht je in ieder geval uh, de, de song van Wayne willen, uh, willen horen... Uh, ga even naar www.telegraaf.nl... en daar kun je onder het kopje entertainment... kun je dit terugvinden. Dus, ehm... Um, ja, ja, we zijn in ieder geval benieuwd. Uh, gaan wij nu eindelijk een keertje, in plaats van ernaast grijpen, gaan we eindelijk winnen? Want Gerard Joonig is een van de laatste geweest die hem voor ons gewonnen heeft volgens mij. Uh, ja, klopt. Maar ja. dat is al een tijdje geleden, ik denk ik, twintig jaar nu? Uh, ja, minimaal. Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Nou. Maar, maar, moeten we op, op dus Ja, ja, ja Dat dus. ja, ja, zou ja, mooi ja, wezen. Gewoon... Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar of. je weet het niet. Je weet het je niet. Je weet het niet. Je moet het ook maar weten. Je moet het maar weten, inderdaad. Ja, dat, dat gaan we niet de volgende week spelen. Maar de week daarop gaan wij, je moet het maar weten, maar weer even spelen. Ja. En dan gaan we eens even kijken of Quinten dan toch weer een, een winst kan pakken. Maar volgens mij hoor ik iets. De man schuift nu aan tafel. Schuift, je weet Ja, de enige echte DJ Falafel. Haha. MC Falafel, ook wel bekend natuurlijk, onze huis, keuken, tuin en studio rapper. Die het, uh, ja, het uh, moment heeft aangekondigd om half negen. Uh, we gaan de nummer 20 doornemen. Tot en met 10 van de Eurobreakdown. Breakdown. In het eerste uur hebben we natuurlijk de nummer 30 tot en met 20 doorgenomen. En de nummer 40 tot en met 30. We gaan beginnen. Zet, Maren, Morris en Gray met het nummer in de middel staat deze week op plek 20. En Rita Ora met Anywhere staat op deze week 19. Plek 18 Camilla Cabello, Never Be The Same. Plek 17 Martin Garrix, David Guetta en Jamie Scott met So Far Away. Op plek 16 hebben we deze week Liam Payne en Rita Ora met For You en Selena Gomez. En Marshmallow met het nummer Wolves op plek 15 deze week. Post Malone, 21 Savage, Rockstar staat deze week op plek 14. En op, ja, dat ongeluksgetal nummer 13. Maar kunnen we het echt een ongeluksgetal noemen? Nou, laten we het niet doen. Het G-Eazy featuring Halsey met Him and I. Op plek 12 hoorde je natuurlijk net ook uh, hoorde je Clean Bandit en Julia Michaels met I Miss You. En op plek 11 hebben wij de enige echte. Wie hebben wij daar staan? Hey Oh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 Are calling me when I'm drunk, remind me of what I've done, and I know it ain't pretty, pretty. when you try to move. Ja, die is deze. Die is deze. Blijft een lekker nummer. Zeker weten. Wij hebben even wat, wat opgezocht. Want ja, ja. Wij, wij waren ook een beetje ja, inspiratieloos, wil ik niet zeggen. Maar eh, we waren, waren wel even zoiets van: ja, hé, we hebben nou toch wel het mooiste nieuws. Hebben we dus uitgepikt voor jullie? Ja. En. Ja, naar aanleiding van ons, uh, onze datingversie van de Euro Breakdown uh, van vorige week. Ja. Hebben wij even uh, ge gegoogeld uh, de 10 uh, slechtste dingen die je dus kan zeggen op een date. Om een date te verpesten. Ja. En uh, Patrick, jij mag, hem, uh, jij mag hem gaan aftrappen. Uh. Ach, hem aftrappen, oké. Okay, ja. nou, Quint, als je luistert, dit moet je dus niet zeggen. Ja? Oké. Okay. Ja. Nu op nummer 10 staat... Oh, we zijn alleen vrienden. Terwijl je met haar naar bed wil. Mm. Aha, ja. Dus Quinten, niet handig. Ja, ja. Het is niet handig inderdaad. Uh... Op nummer 9 hebben wij: ik wil alleen een leuk gesprek. Aha, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. En niks meer, en niks minder. Ja, die ken ik. Ja, oh. doe maar niet. Ja. <laughs> Dat noemen ze zo tegenwoordig. Nou, ja, kom maar door met nummer 8. Oké, okay, nummer 8 is: ik ben gewoon sociaal. Ja. Ja, ja wordt ja. hem ook niet... Uh, niet dat, uh, dan krijg je dit soort reacties. Ja. <lacht> oi, oi, ik zet hem even wat zacht... Ja, wat hebben we op nummer 7 staan? Laten we naar mijn huis toe gaan om te... Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Hell yeah! <lacht> ja, dat dus. Boom, boom, boom. Aha, oké. Okay, op nummer 6. Op, op nummer 6. Ik vind die andere chick veel lekkerder dan jou, schat. Ah. Aha. <lacht> Ik uh, ben bang uh, dat je inderdaad... Uh, ja, ja wat, wat, wat ga je dan krijgen? Ja, ja zoiets. Ik, ik ben bang dat het dat wordt. Uh, en als je het lekker vindt, moet je het zeggen. Of je hoort dit. Go to hell. Ja. Dat dus. We hebben ook op... Uh, wat hebben we op nummer 5. Uh, ja, dat, dat is ook wel een beetje... Voor de mensen die uh, How I Met Your Mother hebben gekeken... Is dit de, de Ted Mosby eigenlijk. De Ted Mosby. Ja. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Meteen op die eerste date. Ja, nee. Dat, dat is echt een succes. Nee, nee. Dat gaat goed. Nee, ik denk dat ze gelijk uh, wegloopt. Uh, ja, dat weet ik zeker. Ja. Wat hebben we op vier staan? Ja, op nummer 4. Ik ben verliefd op jou. Ja, dat is een beetje hetzelfde eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. ja, ik ben verliefd. Ja, en je doet je voor als je gewoon nog een jaar of tien bent of zo. Gewoon, oh, dat zeg ik. Hele kleine jongen, ja. jonge, jonge kinderen zeggen dat tegen maar Nou, oké, okay, Of ik vind je, je leuk. Vind je lief. Me. Nou, oké. Okay. Ja, uh, verder, uh, wat hebben we nog meer? Uh, ja, drie. Ja, dat, wat, wat, ja, dit is ook een beetje het, het, hetzelfde. Ik vind je beetje... leuk, maar dit is nog redelijk neutraal, denk ik. Ja. Het is, uh, hier, hier, hier kom je nog wel mee weg. Ja, oké. Okay. Gewoon. Nummer twee, ding twee... Ik wil je... Uh, ik je... was Je wil bommen. Je wil boemsen. Ik wil uh, bomsie doen. doen. Ik zeg het J even netjes, ja. Jij wil eh... Uh, boem, boem. Boem, boem, doen. Boem, boem, bouw babo. Chica, chica. Ah, Oké. Ja, dan de nummer één. Wat niet tegen een vrouw te zeggen op je eerste date. Want dat loopt niet goed af dus. Nee. Nou. Nah. Zijn nah. jullie er klaar voor? Ik ben nog maagd. Ah. Ha. Ja. I'm from the east side of America. Where we choose pride of a character. And we can pick sides, but this is us. This is us. This is. I live on the west side of America. Where they spin lies in the fairy dust. And we can pick sides, but this is us. This is us. This is, don't believe the narcissism. When everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison. That I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. We're united under our indifference. And I'm from the east side of America.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 Feed yourself with my life's work How many likes is my life worth? Feed yourself of my life's work Het is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 Wat een liefde. Hmm. Wat een liefde. Lekker. Ja, ja. ja. Heerlijk. Lekker Heerlijk. hoor. Ja hoor. Ja, ja, ja. We zijn een beetje eenzaam. Eenzaam zonder Quinten. Het is een beetje, beetje, jammer, een beetje dit. verdrietig. Ja. Een beetje, beetje jammer van je Quintin als ja, je er niet ja, bent. Echt ja, ja. diep te Wat afstand. een excuus en ook ja. weer echt een dag van tevoren af. Ja joh, je ja. wordt er moe van die jongen. Het is gewoon een beetje, ja, het kan niet, weet je. Het nee, is gewoon, gewoon ja. heel jammer. Ja. Ja, ja. Ja, ik vind het ook gewoon niet te kunnen. Nee. Ik vind het gewoon belachelijk. Belachelijk. Gewoon Schaf uit Nee. Gewoon nee. Nee. Oh nee. Oh, jongens, het is bijna zover. We gaan uh, de uh, nummer 1 straks onthullen. We gaan uh, beginnen bij uh, de nummer 10. Maar ik, ik denk dat we nog wel even tijd hebben om het hele lijstje even door te nemen. Ja, dat doen we maar. Ja, ja is goed. We gaan eens dus even beginnen met het hele lijstje. En dan gaan we gewoon lekker doorwerken naar de nummer 1. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want dan moeten we natuurlijk wel een ander geluidje hebben. En dat is het... Volgende geluidje. Yes, we gaan de hele lijst doornemen. We beginnen deze week bij de nummer 40 Hailey Steinfeld en Alesso featuring Florida Georgia Line en What met Let Me Go. Op plek 39 Post Malone, I Fall Apart. Op plek 38 Portugal, The Man, Feel It Still, Op plek 37 Marshmallow Anne-Marie Friends. Op plek 36 Dua Lipa, New Rules. Op plek 35 Rockstool featuring Wyclef Jean, Naughty Boy met The Mello. Op plek 34 Kygo featuring Justin Jesso met Stargazing. En op plek 33 Jason de Rulo featuring Frans Montana Tiptoe. Henry Marie, Dan staat op plek 32 deze week. En BB Rexa, Florida Georgia Line. Meant to be op plek 31. Maroon 5 met Weight op 30. Op 29 hebben we Justin Timberlake met Pilfé. Op plek 28, Bazzy met Mine. Op plek 27, Keys and Crates. En and Tori met Music to My Ears. En F. Let You Down vinden we deze week op plek 26, Cashmere Cat, Major Lazer en Tony Lanes. Tory Lanes, excuses. Met Miss You staat op plek 25. Op plek 24. Axel en Ingrosso. Met Dreamer. En op plek 23 hebben we Troye Van met my my my Rams met Barking vinden we op plek 22 Deze week en Camille Cabello Young Thug met Havana op plek 21 Z en Morris En Gray en de Middel op plek 20 En op plek 19 hebben we Rita Ora met Anywhere Camille Cabello, Never Be The Same staat op plek 18, Martin Garrix, David Guetta Met So Far Away op plek 17 Liam Payne en Rita Ora staat op voor You Op plek 16, Salina op plek 15 met Wolves. Op plek 14 Post Malone, 21 Savage, The Rockstar. En op uh, plek 13 hebben wij... Hilsey, Him and I. En op plek 12 Clean Bandit. Julia Michaels met I Miss You. En op plek 11 hebben we Louis Fonsi, Demi Lovato. Kame La Culpa. We gaan door naar de top 10. Ha, ha, zegt hij met nog enige adem in zijn strot. En dan doen we hem nog even één keer... Inderdaad, we zijn aangekomen bij de top 10. Rudimental, Jess Glynn, Macklemore, Dan Kaplan. These days op plek 9 hebben we Justin Timberlake, featuring Chris Stapleton. Met Say Something, Eminem en Ed Sheeran staan deze week op plek 8. De Chainsmokers, Sick Boy op plek 7, en op plek 6 hebben we Ed Sheeran en Beyoncé. Perfect duet. Bruno Mars en Cardi B met finesse op plek 5. Op plek 4, Dua Lipa met I Don't Give a Fuck. En op plek 3, The Weekend featuring Kendrick Lamar met Pray For Me. Op nummer 2 hebben we nog steeds Drake met God's Plan. Ja, en voor de mensen die een beetje hebben opgelet... weten dan ook wel gelijk wie de nummer 1 is. Nog steeds, net zoals vorige week, hebben wij... Kendrick Lamar, Sa, All The Stars. We komen straks bij jullie terug om dit mooie programma af te sluiten. Tot zo! Starskernit de Marsa. Onbetwiste nummer 1. En ik moet ook zeggen, weer de verdiende nummer 1 deze week bij de Euro Breakdown. We gaan uh, ja, afsluiten. Het is zover. Ja. Um, en, uh, ja, het was een wat, wat rustigere uitzending dan, uh, dan de afgelopen week. Maar ik denk dat het ook wel goed is. We moesten we even terug naar de kern van dit programma. Het muziekje. Het muziekje. het muziekje. De ja. Europese top 40 gewoon even lekker zoveel mogelijk laten horen aan Inderdaad. jullie luisteraars. Ik denk dat het wel weer gelukt is. We zijn wel ja. weer geslaagd. En als het niet zo is, horen nou, we, horen we natuurlijk het graag. graag. Hey, dan wil ik eigenlijk afsluiten met een nummer. Uh, die heeft een tijdje in de lijst gaan. Helaas niet zo hoog genoteerd als ik had graag had willen zien. En... Uh, ja, dat, dat, dat is een nummer van uh, Machine Gun Kelly, X Ambassadors, B.B. Rexa. En dat is uh, van de film Bright, waar uh, Will Smith in heeft gespeeld. Uh, nu in ieder geval inspeelt. Um, en ja, de, de, de meningen zijn wat verdeeld over het nummer. Maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het een heerlijk nummer. Dus daarmee wil ik ook afsluiten. Ja. Ik wil in ieder geval iedereen weer bedanken. Patrick. Ja, jij ook bedankt Mike, voor deze gezellige avond. We gaan er weer uh, van genieten. Ja, ik wens jullie een goed weekend. Dat gaat zeker goed komen. Ja, dat dacht ik al. Mooi. Mooi Take this off my shoulders Someone take me home Home A place where I can go To take this off my shoulders i'm still safe i still ache from trying to keep pace somebody give me a sign i'm starting to lose faith